In Keulen zijn enkele duizenden mensen op de been om te protesteren... tegen de arrestaties van Koerdische politici in Turkije. Onder de arrestanten zijn kopstukken van de Koerdische partij HDP. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van propaganda voor militanten... die vechten voor tegen de Turkse staat. De HDP'ers spreken tegen dat ze banden hebben met de rebellen van de PKK. De betogers in Duitsland zijn bang dat er snel een vluchtelingenstroom... naar Duitsland op gang komt als Turkije Koerdische politici blijft oppakken.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 Er ligt nu een boek van een getuige die in de rechtszaal geen vragen wilde beantwoorden, zeggen de advocaten. Astrid Holleder noemt het boek een testament omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal ontbrengen. Willem Holleder wordt verdacht van zes moorden. Astrid Holleder heeft belastende verklaringen over haar broer afgelegd. Het weer af en toe zon, maar ook buien bij zo'n 10 graden. Ook morgen kan ze beregen, vooral aan de kust. In het zuidoosten blijft het meest droog bij maxima van een graad of acht.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 middag tussen 3 en 5, Dan gebeurt het bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaats van Europa. Keurig op een rij gezet door collega Maurice Mulder. De Euro Breakdown. Daar hebben we het over. En deze eerste plaat na het nieuws en weer van 3 uur staat ook genoteerd in onze hitlijst. Je hoorde Blue in de Perfect Stranger. Ja, het tweede uur op Jan. Wat gaan we daarin allemaal doen? Uh, nou, ik, we hebben groot nieuws van, uh, de, over de Vrijwilligersprijs 2016. Ja, we zijn genomineerd, hè? De eerste fase is, uh, is, is achter de rug. En daardoor heeft, heeft de jury een vijftal vrijwilligersorganisaties uh, naar voren uh, gehaald. Die de doorgaan voor de Vrijwilligersprijs 2016. En hoe u kunt stemmen, u hoort over twee platen. Maar in ieder geval, CFM is ook genomineerd. Hartstikke mooi. Goed, daarover zometeen meer. En uiteraard natuurlijk al rond de klok van half vier... de uitgebreide evenementenagenda. Wat er gebeurd is van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus uh, ik zou zeggen, legt u vast pen en papier klaar. Kunnen we even meeschrijven? Hé, hey, dat is een andere. <lacht> ja, ik ja, <ja>, ja, ja. <lacht> er zwaar over nagedacht. Heel goed. Half vier de uitgebreide evenementenagenda van Zandvoort. Verder natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En je kan ook meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Ga daarvoor naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee tijdens deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt inmiddels in Zandvoort... en we hebben er zin in met onder meer de jonge Lieke en Don't You Waar het heel wat hits had. Deze Human League, die hoorden ze met Don't You Want Me. Ja, de veteraan 1, die spelen vandaag uit tegen de Germaan, de Eland. En daar staat het momenteel uh, 5-3. Dus ja, ze staan achter helaas... Deze groep, Fifth Harmony, begon het allemaal met uh, Work From Home. En dit is de opvolger daarvan. Yo, the flex and all in my head. Ook weer een plaatje die uh, vrijdagmiddag zeker uh, gaat uh, langs horen komen... in de Euro Breakdown. Nou, we volgen vandaag de veteranen 1... speler uit tegen Germaan de Eerlands. En daar wordt uh, flink gescoord, hoor. Achter elkaar dan uh, vliegen de, de doelpunten om je oren. Op dit moment staat het uh, daar 5 tegen 4... Ja, we zijn zeer trots, uh, Albert Jan. We zijn genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Jazeker. Ja. Luisteraars en kijkers niet te vergeten. Want uh, de bewoners, uh, het gaat uit natuurlijk van de VIP. Vrijwilligersprijs 2016. En VIP voor diegene die het niet weet, staat voor vrijwilligersinformatie. Punt. De bewoners van Zandvoort hebben verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Marijke Veerman... een vrijwilliger van het dierenthuis heeft vervolgens alle nominaties bekeken en besloten... welke vijf organisaties definitief genomineerd zijn. Dit naar aanleiding van de onderbouwingen... de hoeveelheid voorgedragen nominaties en uiteraard de visie van de jury. De VIP-vrijwilligersprijs bestaat uit twee prijzen. De juryprijs en de publieksprijs. Op zaterdag zetten we vast in je agenda erop. Zaterdag 26 november zal de VIP-vrijwilligersprijs bekend worden gemaakt tussen 4 uur en 6 uur bij pluspunt. En de genomineerden zijn, daar komt hij. In volledig willekeurige volgorde. Allereerst natuurlijk de KNRM, u ons allen bekend. De ruilwinkel van Sinkel, toneelvereniging Wim Hildering. En ook samen. En last but not least... uw enige echte lokale omroep ZFM. En u kunt als inwoner van Zandvoort... vanaf uh, gisteren stemmen op... via www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl Nogmaals, u kunt uw stem uitbrengen... dan wel op de KNRM... de Ruilwinkel van Zinkel... toneelvereniging Wim Hildering... ook samen... Of ZFM. En is er nou pluspunt of uh, vip-zandvoort.nl om uh, te stemmen? Nou, op dit persbericht staat www.plus.zandvoort.nl. Oké, okay, Nou, goed, waarschijnlijk allebei. Ja, en die andere kan je waarschijnlijk ook uh, stemmen. Maar goed, ga even naar de website www.plus.zandvoort.nl. Naar, dan naar de uh, Vrijwilligersprijs 2016. En één ding, laat uw stem niet verloren gaan. Nee, en CFM is ook genomineerd <laughs> bij deze. Dank jullie wel uh, daarvoor. En uh, stemmen kan trouwens ook via onze eigen CFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk even onder Vrijwilligersprijs in het menu. En zoals al het jou zei, laat je stem niet verloren gaan. Hier is Curtis blo, trouwens. Lekkere gouden houden en de Brakes in a bus, brakes on a car, breaks to make you a superstar, Brakes to win and brakes to lose. But these here the breaks rock your shoes, and these are the brakes. Break it up, break it up. She runs off to them to Japan. That's the race, that's the And the IRS says they want tax. The the And you can't explain why you crammed your cat. That's the craze. That's sends you a whopping bill. That's the race, that's the With 18. Ja, ik zei net al, er wordt uh, vlieg gescoord uh, bij de wedstrijd uh, germaan Eland tegen de veteranen 1. Inmiddels staan ze gelijk 5 tegen 5. Throw mm -hmm. Keep on Zo gaat u nog wel even een tijdje door. Ook weer zo'n 12-14 uit de jaren 80, Curtis Blowhoornia met The Brakes. Ja, dit is weer zo'n lekkere plaats. De Dobby Brothers komen nog een keertje langs. De zaterdagmiddag van CFM South Forge Met nu Long Frame Running. Ik kan gestemd worden voor de Vrijwilligersprijs 2016. En CIVM is ook genomineerd, maar we hebben sterke tegenstanders, Albert-Jan. Ja, we, we, goede concurrentie. Ja, hele goede, gezonde, gezonde, concurrentie. Hele gezonde, gezonde concurrentie. concurrentie. Waaronder de KNRM geheel terecht. En het zal er niet zijn ontgaan dat er driftig uh, verbouwd wordt... en uh, het boothuis van het reddingstation Zandvoort... En uh, u kunt daar uw tegeltje aan bijdragen. In juni is de verbouwing van het boothuis van de reddingsstation Zandvoort gestart. Het boothuis wordt aan de achterzijde uitgebreid. Op de eerste verdieping komt het bemanningsverblijf. Op de begane grond wordt een nieuw uh, pakkenruimte gerealiseerd. En komt er een doucheruimte. Verder komt er een vloeistofdichte vloer. En komt de grote deur wordt ook vervangen. Het gemoderniseerde boothuis wordt in december casco opgeleverd. Nou komt hij. Voor de inrichting van het boothuis zijn ze op zoek... naar mensen die de KNRM willen steunen. Koop een tegeltje en draag uw steentje bij. De tegeltjes waar uw naam, dan wel bedrijfsnaam, op kan komen te staan... worden in het boothuis op een tegeltjeswand geplaatst. De kosten per tegeltje voor particulieren... 25 euro als u ook donateur wordt of bent van de KNRM. Of 50 euro eenmalig. Voor bedrijven is er een tegel met bedrijfslogo... de kosten 100 euro als u ook redder, redder wordt of bent van de KNRM. Uh, 250 euro kan ook nog eenmalig. Uiteraard bent u dan van harte uitgenodigd... om de tegeltjes van te komen bekijken tijdens de opening. En die staat gepland voor het nieuwe jaar. Dus ik zou zeggen, draag uw steentje of zeker uw tegeltje... bij voor de KNRM voor de verbouwing. Hé, hey, die is goed gevonden, Albert-Jan. Ja, ja. Heb je zelf verzonnen, of niet? Ja, ja, die ging in één keer. Ja, ja, nee, ja, heel goed, heel goed. Nou, het voetbal inmiddels weer gescoord. Dit moment uh, 6-5 en dan hebben we het over de wedstrijd... Uh, geen maanden elans tegen de veteranen 1. Dus onze veteranen staan op dit moment 1 doelpuntje achter. Say you, save me. Say it always. That's the way it should be. Say you, Together, naturally. Nog altijd een van de mooiere plaat van Dino Rissie. Jorden, say you say me. Say ja, de wedstrijd van vandaag. Ik zei al, er wordt flink gescoord. Gemaande Eland tegen veteranen 1. Op dit moment staat het daar 7 tegen 5. Oh, oh. En het is half vier even met de even agenda. Ja, zoals het al aangegeven, uiteraard het is het in volle gang het Nationale 50-plus weekend. Dit weekend vindt het Nationale 50-plus weekend plaats in Zandvoort aan Zee. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Voor, de ze voor het zevende achtereenvolgende volgende jaar wordt de Nationale 50-plus dag georganiseerd... Uh, uh, zoals die vandaag aan de gang is. Het programma wordt dagelijks aangevuld met leuke, grappige en unieke activiteiten... Uh, Eén advies, ga eerst even langs het VVV... en haal daar een goodiebag, om het zo maar eens te zeggen... met allerlei kortingsbonnen tijdens dit geweldige evenement. En uiteraard speelt daar ook het, mu het museum uh, een, een dikke gro grote rol in. Vandaag is het programma al volledig uh, aan de gang... maar morgen is er om twee uur een gratis rondleiding... over de Expo Hedendaags Realisme. En om half drie gratis gastvrij thee en koekjes aan de stamtafel. En morgen om drie uur een gratis live jazzconcert... ...van Pit Hermans en Jazz Cats. Dat allemaal morgen in, vandaag en morgen in het nationaal, tijdens de Nationale Kunstweek... ...en het Landelijk Atelier Weekend in het Museum Zandvoort... ...aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Morgen is er ook herrie op het circuit. En dan hebben we het over de Bimmerworld. Vorig jaar vonden twee keer, tot twee keer toe het evenement Bimmerworld plaats. Eenmaal in Wezen en eenmaal in Zandvoort. Dit jaar komen beide events terug op de kalender en wel morgen... Morgen is de herhaling van de succesvolle Zandvoortse editie. Ook met showpaddocks, sprinten, vrij rijden en op het circuit. En dan hebben we natuurlijk over het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester Alphenstraat nummertje 108. Morgen de gehele dag de Bimmer World. Morgen ook een geweldig eh, mooi loopevenement. En wel, Zandvoort loopt. En dat begint allemaal om 11 uur. Zandvoort loopt voor een goed doel dat de morgen bekend zal worden gemaakt. Een afstand over 5 en 10 kilometer. In principe is de inschrijving al uh, gesloten, maar wie weet, als u nog mee wilt doen... vervoeg u ze dan even op de website www.beachclub5.nl www.beachclub5.nl Of op www.zandvoortloopt.nl www.zandvoortloopt.nl de deelname kost 15 euro en voert u langs prachtige natuur en strand. Morgen dus groot loopevenement onder de noemer Zandvoort loopt. Dan is er morgen ook een Zandvoortse rommelmarkt. En wel vanaf 10 uur morgenochtend tot 4 uur. Morgen is het weer zover. De Zandvoortse rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. cetera, de bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... ervan een heerlijk kopje koffie en drankje... dan wel een broodje kunt genieten. En, en dat is allemaal morgenochtend vanaf 10 uur tot 4 uur... in de Krocht, de Zandvoortse Rommelmarkt. Dan gaan we naar Art More. En dat is uh, voor kinderen op 9 november om half 2. Op woensdagmiddag 39 uh, november... krijgen de jeugdige bezoekers gratis toegang... een rondleiding en een poppenkastfilm in het museum... Het museum heeft al speciale aanbieding voor de kinderen... tijdens de expositie Hedendaags Realisme en Zandvoorts DNA. De tentoonstelling rondleiding op 9 november. Hedendaags Realisme gaat over de fijne geschilderkunst... met de frisheid van nu met als centrale vraag... wat valt je op als je naar het stilleven kijkt? Het programma kijkt daarvoor even op de website van, de, van het museum... www.zandvoortsmuseum.nl www Art Art More speciaal voor de kinderen op 9 november.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 En ja hoor, dan wordt het 13 november 12 uur. Ja, dan gebeurt het. Dan is het weer, want dan is, komt Sinterklaas naar Zandvoort. Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt op die 13 november zijn intocht in Zandvoort aan Zee. Om 12 uur, die 13 november, komt een goedheiligman met zijn pieten aan... op het strand van Zandvoort aan Zee, ter hoogte van de rotonde. Daarna gaat hij te paard door de kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Corver Sporthal komt er Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas-spektakel. De kaarten hiervoor zijn te koop bij Bruna Balken aan de Grote Krocht... Pluspunt in Nieuw-Noord en Snikbar de Oude Halt. 13 november, 12 uur, op de boulevard Paulusloot nummertje 9. Komt dat zien, komt dat zien. Sinterklaas komt aan in Zandvoort. Oké, okay, tot zover even middag in. Ik heb trouwens even van de Pieter gesproken, Albert-Jan. Oh, ja, ze zijn gewoon zwart. Ze zijn gewoon ja, ah, ja, ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Waarom zouden ze dat verlogen, hè? Hey, zullen we zeggen. Hier is Redbox for America. TVA, to contemplate this audio visual opiate. 100 years from now. Your title bites and human rights with your, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground.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 je était formidable, je zit formidable. Toe je formidable, formidable. Je zit formidable, je zit formidable. Nu zit formidable. Nou hoor ik jou om half drie in veerbericht op het jonge allemaal nare dingen vertellen over regen en onweer en weet ik wel wat allemaal. Nou, het zonnetje schijnt lekker hoor, hier in Zandvoort op dit moment. Het was het regionale weerbricht? Het regionale weerbericht. Ja, ja, ja, ja, ja. En wij hebben hier lekker zonnig weer. Geniet we heerlijk van Zonnebril op! Ja, nog even een aanvulling op de evenementenagenda. Want er is weer een comedy night. En wel, Zandvoort lacht en dan hebben we het over het Amsterdamse Beach Hotel op de Raad. Badhuisplein nummer twee. Comedians: Mick Westend, Rahul Koel, Luc van der Vaart, Niels Andriessen. Dat is allemaal op 6 november 2016 en het begint om 8 uur. De entree is 6 euro. Open mic, Comedy Night, morgen bij het Amsterdam Beach Hotel. Dan nog twee culinaire berichtjes. Uh, Café Koper, authentieke huisgemaakte tapas. Het is, we, we gaan weer richting uh, december. Ja, ja, ja, ja, ja. Vanaf 14 november tot en met 4 december. Alle dagen van de week vanaf 4 uur. Reserveren wordt wel aanbevolen bij Café Koper. Het is bijna traditioneel. ze Elk jaar die tapas uh, in het zonnetje zetten bij Café Koper. Authentieke huisgemaakte tapas vanaf 14 november tot en met 4 december. En dan hebben we ook nog een culinair rondje Zandvoort. We hebben dus zandvoort culinair. Maar er is ook een culinair rondje Zandvoort... en wel op 20 november 2016 van 12 tot 5 uur. En acht deelnemende restaurants zijn... Restaurant Uppervloed, De Haven, MMX, Restaurant Zand, Het Wapen van Zandvoort... Restaurant XL, Brasserie Zin en Zizo Lounge... Deelnamekaarten a 49,50 euro zijn verkrijgbaar... bij de deelnemende restaurants en natuurlijk bij het VVV Zandvoort. En ook via de website www.wijnaanzee.net www.wijnaanzee.net Geweldig culinair rondje Zandvoort op 20 november. Dat klinkt weer heel lekker, Albert-Jan. Heerlijk. Ja, het culinair rondje Zandvoort 20 november aanstaande. En hier is het een beetje lezer. Show them, say you're wicked like that. Bij CFM volgden vandaag de wedstrijd van de Veteranen 1. speelde uit tegen Germaan de Eland. Eindstand van die wedstrijd is geworden. 7 tegen 5. Dus helaas uh, verlies voor de Veteranen 1.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 Remember life and then your life becomes a better one Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Blijf mooie muziek, hè? Dit is van Lucas Graham, je seven years. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En uh, ja, er is uh, vandaag een, een, een klappenroos actie, als ik het goed begrijp. Ja, klopt, in het centrum uh, van Zandvoort. En ik denk van, voor toch een heleboel mensen zullen het nog... toch in de onwetendheid zijn van, waar is dat nou eigenlijk voor? Vandaar dat ik dit artikel er nog even bij pak. Want gisteren vorige week was de start van de jaarlijkse Poppy campagne in Zandvoort. Burgemeester Nick Meijer ontving die dag een delegatie van de Royal Canadian Legion. De vrijwilligersorganisatie die jaarlijks in Nederland poppies uit, uitdeelt. En kreeg als eerste in de gemeente Zandvoort door de Canadese Danny Murphy de rode Poppy op, uh, Opgespeld. Elk jaar in oktober en november sieren poppies, papieren klaprozen, de revers en kragen van de gehele bevolking. In voornamelijk de Anglo-Saxische landen. Sinds 1921 is de poppy het symbool van herdenken... en het visuele teken van het niet willen vergeten... dat de soldaten uit de gemene best die tijdens de wereldoorlogen zijn gevallen... voor onze vrijheid. Later kwam daar ook nog andere oorlogen en andere nationaliteiten bij. De klaproos, een klein rode plantje, is door de tijden heen... niet alleen een symbool gebleven bij de herdenkingen... van al die gesneuvelde Canadezen, maar ook... Voor de vele Amerikanen, Engelsen, Polen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Fransen, Nederlanders en Belgen. En nog vele andere nationaliteiten waarvan landgenoten gesneuveld zijn. Zij gaven hun leven voor vrede en vrijheid. De Poppy is begonnen in Apeldoorn in 2004 en daarna uitgebreid naar onder andere Zandvoort. Zoals gezegd, vandaag worden de poppies op het raadhuisplein voor de Zandvoortse filiaal van de Albert Heijn uitgedeeld. Dan weet u dat ook weer. Dankjewel Albert-Jan voor dit nieuws. En uh, over nieuws gesproken, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur, maar eerst nog twee platen. Oh, oh, oh, oh, oh. We're thousands thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. So